Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. President Poetin heeft in een televisietoespraak hard uitgehaald naar buurland Oekraïne. Hij zei dat het land werkt aan kernwapens en dat die een bedreiging zijn voor Rusland. Er wordt verwacht dat Poetin in zijn toespraak overgaat tot erkenning van twee volksrepublieken in Oost-Oekraïne zegt correspondent Iris de Graaf. betekent inderdaad dat Rusland het eerste land is... dat die zelfverklaarde volksrepublieken erkent... en het daar daarmee dus niet meer als Oekraïns grondgebied beschouwt. De verwachting is dat ze dan lid gaan worden... van een door Rusland geleid militair bondgenootschap. En dat zou betekenen dat Rusland onder het mom van vredestroepen sturen... om de eigen burgers daar te beschermen... officieel militaire troepen in die regio's kan gaan neerzetten. En dat zorgt voor meer grip op Oekraïne. En dat land ziet het als een... ...inbreuk op hun grondgebied, omdat het Russisch leger hierdoor aan de deur staat. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen een van de hoofdverdachten... ...in de afpersingszaak rondom een fruitbedrijf in Hedel. Personeel van het bedrijf wordt al maandenlang bedreigd... ...omdat ze de politie waarschuwden nadat er tussen het fruit 400 kilo kook werd gevonden. Twee mensen die vastzaten voor het bedreigen van GGD-personeel in Heerlen, in Limburg... ...zijn onder voorwaarden vrijgelaten... De man van 48 en vrouw van 49 werden vrijdag opgepakt voor het bedreigen, beledigen en belagen van medewerkers van twee priklocaties. Ze beschuldigden de medewerkers onder meer van genocide. Volgende week woensdag moeten ze voor de rechter komen.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 Het weer vanavond en vannacht wordt het wat droger en de wind gaat ook wat liggen. Morgen begint zonnig, later weer regen, dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp... tussen de aansluiting met de A10 en knopen de Raasdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rijstok is dicht. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend Noord en af het Averhoorn 10 minuten vertraging.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 How Could I have ever ranked her Among the best of mates She left me to the cloud van Alaska. Het uh, goede nieuws is... ze hebben gewoon... een eigen Wikipedia-pagina. Ja, zeker. Dat, dat, daar zijn ze wel... Uh, in geslaagd. Uh, maar goed, dat heeft wel, volgens mij wel een lange tijd uh, geduurd. Maar ze staan er toch echt uh, werkelijk op. Uh, die band... Uh, zo vermeldt Wikipedia, die is opgericht... door Frank Bond, Ferdinand Jonk... William Bond en Louis van Sinderen. Dat uh, was het oorspronkelijke viertal. En ik kan je vertellen, de eerste drie genoemden die kwamen in 2011 bij ons op de thee. En toen hadden ze maar slechts een bescheiden aantal nummers bij zich. En vertelden van wij hebben wat te vertellen, wij zijn Alaska. En toen zei ik jongens, ik weet alles van, Want ik heb jullie gezien in de finale van de Grote Prijs van Nederland in 2010. En ik vond het prima muziek. Dus kom maar op met, uh, met alles. En uh, we hebben er toen een uh, hele mooie uitzending uh, van gemaakt. Uh, kan ik me nog herinneren. Waarbij zij uh, hun uh, ja, muziek hebben meegenomen. Die ze zelf uh, mooi vonden. Tussendoor werden er dus ook de singles uh, gedraaid. Die later op dit uh, album uh, kwamen. De Actors en Liars. Ja, en het uh, is het natuurlijk niet zomaar. Want uh, op een gegeven moment uh, zei ik in, uh, het vorige uur al... dat Leo Blokhuis uh, dat uh, in de gaten kreeg. Dankzij een, uh, een heel mooi gesprek wat Frank Bond heeft uh, gevoerd... in die ene boeghandel daar ergens in Ilberdam. En, en zo uh, kwam het balletje aan het rollen. Maar op een gegeven moment uh, kwamen ze wel uh, als beste uh, band bij Radio 2 uh, uit uh, de Brievenbus. Uh, ra radiotalent van Radio 2 in uh, 2013. En ze stonden in dat jaar ook nog eens op Eurosonic Noordenslag. Zeg het maar, zou ik zeggen. Uh, ik, ik denk uh, wel eens uh, van, ja, zit Nederland nog een beetje te slapen? Ik denk het wel, maar goed, uh, ik ben niet heel Nederland. Ik ben ook niet representatief. Ik ben alleen maar doorgeefluiken hier eens antwoord. En die jongens hebben dat ook zelf gezegd. Jij bent in de eerste die ons airplay hebben gegeven. Dus ja, uh, ik voel me best wel, wat dat betreft, uh, best wel vereerd als dat zo is. Uh, we gaan verder, want uh, volgende week... Nee, sterker nog, morgen verschijnt er een EP van DCV Rijnaar. En die EP die heet Vanaf hier. En je hoort nu het titelnummer van die EP. Met me. Kom ik los van steen. Ach... Oh. That the time's changing, here Cause this is where the pressure meets And it chases me down these Oxford streets Try not to look back, but then you go and shout at me That I'm worthless or lucky, a lot of my kind Wait till they find you a matter of time You always question the fact that I really earn my spot. It's funny though, ain't it? Uh, the fact I can see I'm just as deserving as the next man can be So I keep on proofing decisions were made up. Cause you always made me jealous. all I want to stay But I like us girls to so go out and refute the name. Desire all well let me in It gives me hope, but nowhere to begin Entertaining that you don't care at all Could you maybe leave it to make me feel fine Value my word, perhaps feel satisfied Constantly repeating to sit myself down, but don't fall behind See my reflection in ceiling so high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 I won't have it Da-da-da-da-da-da-da Tell nog van uh, die eerste single Like a Woman. Maar dit is de nieuwste en die komt morgen uit. En we hebben hem vandaag al. Old Habit van Man En achter Man schuilt Emily Mekel. En deze Emily Mekel die heeft ook uh, wat uh, losgelaten over deze single. Want dan zou je eventjes op haar Facebook pagina moeten kijken. Um, want ze zegt het volgende over uh, deze single. Het uh, draait allemaal om het strijden van het syndroom En het vinden van de weg in de academische wereld. En dan is het uh, met name over haar weg in de academische wereld. En voor die mensen uh, die het niet weten... maar mezelf, uh, studeert aan uh, de Universiteit van Oxford... En ze is uh, ook niet zo lang geleden bij de BBC Oxford... ook nog aan het woord uh, geweest met uh, het uh, vorige nummer dus. Like a Woman. Daarvoor hoorde je Dylan van Dam met Isabel. Ik geloof niet dat het familie is van die Van Dam die ergens boven uh, huist. En daarvoor hoorde je V. Reinaar. Voluit, zoals ze heet, met Vanaf hier. En morgen verschijnt haar EP met nog een aantal tracks op... Dit is ook hagelnieuw, komt ook morgen uit. Uh, wij mogen hem ook uh, draaien dankzij uh, de welwillende medewerking van het Mars Label Groep. Nou, daar komen we zo direct nog op, want uh, we gaan zo direct uh, praten met iemand van, die, uh, van dat label. Maar dit is Gorp. Fisher King heet het nummer.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 Today, the blue turns gold. met uh, Into the Sunlight. Uh, wat uh, zo heel uh, bijzonder maakt uh, aan deze single... is uh, dat wij uh, hier iemand hebben rondlopen... in de persoon van uh, ene Martijn En die zegt, uh, kom eens hier met dat ding? En uh, die zegt, uh, ik zet hem even lekker in het non-stop-systeem. Kortom, het uh, is ergens vanaf het moment dat uh, dit nummer uit is uh, gebracht... Hey, ik geloof ergens van de zomer uh, heeft hij ook uh, geloof ik de hele zomer uh, gewoon in het non-stop uh, systeem uh, zitten gezeten. Uh, was zaten gewoon een klein zomerhitje hier bij ons op de radio. Maar goed uh, het is hetzelfde als uh, Love van Gorp. Bij dezelfde maatschappij hebben ze uh, dit uitgebracht. Dan heb ik het over Kafka en even nog over Lo van Gorp. Als ik dat hoor, dan denk ik aan Michael McDonald en een vleugje Eagles. Daar uh, doet het mij aan denken. Maar goed, we gaan het hebben over uh, Kafka en dan dan hebben we aan de telefoon Daphne van Kafka. Goedenavond. Hallo, Hallo. Goedenavond. Ja, uh, het was een mondvol in de richting van N van uh, Lovegorp. Want uh, die zitten bij hetzelfde label als uh, dat jullie zitten. Dus, uh, en uh, we hebben het ook over, uh, over jullie nieuwe werk. Want die is verrassenderwijs niet Engelstalig. Nee, klopt. Hoe komt dat? We hebben een uitstapje gemaakt. Ja. Um, ja, dus, uh, ons, ons uh, eerste album is uit en we zijn nu erg bezig met het tweede album. En eigenlijk tussen de twee albums in hebben we een uitstapje gemaakt naar het Nederlands. Omdat we uh, dit hebben geschreven eigenlijk, in opdracht van het uh, Amsterdams Kleinkunstfestival. Ja. En de opdracht was om een lied van Annie M. G Schmid uit te kiezen, want die is 30 jaar overleden. Ja. En om uh, geïnspireerd op dat lied een nieuw lied te schrijven. Ja. En wij hebben gekozen voor Stroeivoei, ik weet niet uh, of mensen dat helder voor de geest hebben, maar daarin gaat het eigenlijk over, zingen, zingen Nederlanders over een uh, vreemdeling uit het verre, verre Griekenland en uh, ja, die zingen eigenlijk hoe dat is, uh, hoe, die, hoe die vreemdeling is en in dat lied komt ook zijn land Griekenland tot leven. Ja. En wij hebben een uh, lied gemaakt waarin de rollen eigenlijk omgedraaid zijn, dus waarin de vreemdeling, ja ik vind dat zelf een beetje een negatief woord, ja. uh, de, de ander uh, in Nederland komt in een nieuwe cultuur en dat we eigenlijk ons land, onze cultuur door de ogen van, uh, van de ander zien ja. en daarvoor hebben we twee jongens, jongetjes geïnterviewd van twaalf die uh, onlangs met hun gezinnen uit Eritrea en Somalië zijn gevlucht vanwege de oorlog ja. en we hebben hun geïnterviewd over hoe is het nou om hier te zijn en te komen en uh, en uh, daar hebben ze, op basis van die tekst en hun verhalen, hebben wij het lied De Wereld Wiebelt geschreven. Ja. En uh, daarin ook heel erg, hun, net als in dat lied van Anim G. Schmid, eigenlijk geprobeerd ook om de, het land van hun, Somalië en Eritrea, ook in de instrumentatie tot leven te laten komen. Ja. Ja, um, nou weten we uh, voor de mensen die Annie M.G. Smit kennen en het werk ook van Annie M.G. Smit kennen, het is niet alleen Jip en Janneke, maar ze was ook nog behoorlijk geëngageerd. Uh, zit Enorm, daar ook. Ja, ja uh, want, want dat, dat proef ik ook bij jou. Uh, want ben jij dan ook maatschappelijk geëngageerd in uh, dit soort dingen? Ja, god, uh, ik vind het lastig uh, om van jezelf te zeggen. Ik ben uh, maatschappelijk geëngageerd. Ik heb wel, uh, ik heb wel een. Um wel mijn mening klaar uh, over heel veel thema's. Ik ja. um, denk heel veel mensen, maar uh, ja, Frank en ik... want Frank is uh, aan de andere helft van Kafka, van ja. de duo. Uh, bijvoorbeeld in het vluchtelingendebat... Uh, vinden we dat het heel vaak, ja, heel erg over getallen gaat en aantallen... en missen wij heel erg de menselijkheid. En, uh, en op deze manier, door in ons lied... een verhaal van twee jongens te beschrijven... Uh, hebben we geprobeerd die menselijkheid... ...een beetje naar voren te brengen. Ja, is het ook zo dat uh, door dit lied ook die mensen dus een gezicht uh, krijgen? Dat weet ik niet. Want ik, uiteindelijk heb ik het wel zo geschreven dat het eigenlijk het onderwerp ook breder is. Dus mm -hmm. um, ja, het gaat over alles achter je laten en ergens opnieuw beginnen. Mm -hmm. Dus je hoeft niet per se een uh, gevlucht te zijn ergens voor, voor een oorlog of wat dan ook of gedwongen gevlucht te zijn. Maar ik denk ook, dat we horen ook wel van mensen die zeggen... ja, ik heb dit ook een keer in mijn leven gedaan... en ik zat vast in mijn leven en ik heb alles achter me gelaten. En ik ben opnieuw begonnen. Dus uh, ja, het is wel wat, ik denk, wat breder herkenbaar. Um, maar goed, ja, natuurlijk, natuurlijk hopen we op deze manier ook een stem te geven aan, aan ja. de verhalen. Ja, ja je, je noemde net uh, de, de andere helft uh, van Kafka, hè? van, van Kasteren. Ik kan mij herinneren, hij was hier ooit nog eens een keer geweest. En toen had hij ook Nederlandstalig werk. Dus het is een beetje een beetje thuiskomen voor hem, denk ik, of niet? Ja, thuiskomen. We hebben allebei sowieso in het Engels en Nederlands heel veel geschreven. Dus wij kennen elkaar, kennen elkaar grappig genoeg van een Nederlandstalig lied is. Oh, is dat zo? Ja, het nieuwe lied. En daar zit ook Jerovo en Jentor de Boer. Ik heb er zin in. En daar hebben we allebei een paar jaar gespeeld en liedjes geschreven. Het gaat heel erg over het ambacht van liedjes schrijven. En, uh... Dus, dus ja, de, voor ons was het allebei niet vreemd om, om in het Nederlands te schrijven. Nee. Uh, je zegt ook een ambacht. Nou is Annie M.G. Smit ook uh, iemand die het ambacht van het schrijven toch wel heel goed heeft uh, gedaan. Want anders zouden we ja. uh, vandaag de dag het er nog niet over hebben. Ja. Maar ze had ook nog een hele goede muzikale arrangeur. En die noemde jij ook in het uh, stuk van het ja. NRC. Uh, namelijk Harry Banning. Ja, klopt. Ja, wat, wat, wat, uh, treuk, uh, wat, wat is. Waarom is. Harry Bannink voor jou is zo zo'n belangrijke bron. Nou, ik vind, uh, ik vind hem sowieso een geniale arrangeur. Dus zijn composities vind ik echt waanzinnig. Uh -huh. um, maar hij, uh, hij gebruikt heel veel wereld, uh, ja, instrumenten van over de hele wereld. Yeah. Dus Neil, um, ja, waar kleinkunst verder zelf best wel traditioneel vindt, uh, haalde hij er echt allerlei. Uh, instrumenten bij en uh, en wat ik ook heel bijzonder vind is dat dat er ook vaak heel erg gezeten bijvoorbeeld op het medrum van tekst in liedjes van het moet uh, het moet... Ja. ja dat het allemaal moet kloppen eigenlijk bijna als een soort wiskundig iets ja. en dat maakte harry Bannick die maakt het niet uit die dacht gewoon oké okay, ik krijg een tekst en daar ging hij omheen componeren ja, dat, dat zegt eigenlijk ook uh, iets over uh, de man zelf uh, in, de, in dat opzicht. Ja, maar ja ik vind ik... hem een ja. leuke man, heel makkelijk. Ja. En heel geniaal. Ja, want uh, kijk, uh, ik ben van de tijd dat uh, ik naar de film van de oma Willem zat te kijken. Toen was ik een paar turven hoog, een uh, jaar of acht, negen. En uh, toen zag je Edwin Rutte, uh, Jennifer Willems, Aard Staartjes, uh, Pieke Dassen... en uh, dezelfde Harry Bannink in, uh, in het Geitenbreiers. Maar het, het klopt wel wat je zegt, want hij trok zich echt weinig van al die dingen aan. Het uh, was eigenlijk tegendraads in, in dat opzicht. Het scheen ontzettend... Eigenlijk inderdaad een man die inderdaad net als Anim G. heel tegen draad was. Mm -hmm. Maar omdat hij zo leuk en makkelijk was. Volgens mij vond iedereen hem leuk te, in de omgang en uh, prettig om mee te werken. Ja. Um, nou ja, goed. Uh, we hebben eigenlijk alles uh, gezegd wat we moeten zeggen over deze single. <laughs> ja. Uh, ja, want uh, waar is hij uh, te vinden, die single? Uh, hij, is sowieso, hij is op Spotify te vinden. The World People van Kafka. Ja. En, uh, en op YouTube kun je hem vinden en effectiever, uh, weet je wel, eigenlijk al die online platforms. Is er is nog één vraag die ik bijna vergeten ben, maar ik stel hem toch. Zijn er ook al reacties op uh, geweest op deze nieuwe single ja, van jullie? Heel veel, eigenlijk. Uh, eigenlijk uh, uh, ja, het is veel, wordt veel gedraaid op, op radiostations. En ook het is ook een station dat als jingle heeft gebruikt. En ik heb een hele leuke, hele enthousiaste respons. Dat is heel leuk. Oké, okay. dan gaan we hem draaien.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 En hoe de zon er vaak niet is overdag. Vreemd hoe de talen zo ver van elkaar. Ge, g g g dag en goedenaar. De wereld wiebelt als je alles achterlaat. De wereld wiebelt als je niet weet wat er komen gaat. De wereld wiebelt als je alles achterlaat. Als je niet weet waarheen je gaat. Vreemd hoe het leven wil lijkt te gaan terwijl And make them think the time is right To switch the sign to catch the space To meet a man and sees a I give you a reason for this And I don't know if it's mine All I try is to hook you on You won't. Als Kafka, ook dit komt uit Noord-Holland, namelijk Funky Jabber. Uh, en het uh, nummer dat heet heeft, I give you a reason. Uh, het komt uh, van het uh, album Dreamtime, wat ze uh, niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Kafka hoorde je ervoor met uh, de wereld uh, wiebelt. Uh, dit komt alweer net buiten de provincie, maar is wel heel erg leuk om te winter. luisteren. Leo. Go out in the gray go it alone and tell no soul you've gone away i'm not in your picture. i'm not on your mind i'm nowhere i'm nowhere i'm nowhere And I don't wanna see you when you're under Someone else's spell When you run on... Valley met Strange Fruit en daarvoor hoorde je Leo met spel Gauw verder, want we hebben nog uh, iets wat we moeten draaien. Elenne May ken ik al heel lang, want in 2012 bracht ze haar album Misleadingly Soft uit en dit is haar nieuwe werk Uncomfortably New. What does it mean when you don't feel Feels uncomfortable oh. when you. Elene may staal, want uh, dat uh, was ik ook uh, wel van de gewend eerlijk gezegd. Want zij zat in dezelfde lichting als bijvoorbeeld Donata Kramars, Marnix Dorrestein en niet te vergeten Sophie Platenkamp van uh, Verlien. Want uh, dat uh, waren het uh, rijtje en zij deed in hetzelfde jaar eindexamen bij het Conservatorium van Amsterdam. Is ze is weer helemaal terug met dit uh, mooie nummer Uncomfortably New, Elene May. Uh, net als bijvoorbeeld uh, de mannen van Alaska in 2012 had ze ook een uh, heel mooi album uitgebracht, Miss Liddly Soft. Het was trouwens wel een heel goed jaar 2012, want ik uh, weet dat er nog een, iemand is uh, geweest die een heel goed album heeft uitgebracht. Dat is er maar eentje geweest en daarna is het een beetje stil rond die persoon geweest. We beloven dat we 3 maart daarop uh, terugkomen. Goed, we uh, sluiten af uh, dit uur. En dat doen we met uh, een, een nieuwe track van het nieuwe album van Shameless. En het zou wel een kleine knipoog kunnen zijn naar Suzanne Schulting. Want het album heet Suus. En dit is een van de tracks Shameless met WDR 5. zal zomaar een regionale zender kunnen zijn. Tot uh, straks na 9 uur.